EHPO is niet meer. Muziekmarketier en muziekmanager Niels Alberts is gestopt met zijn blog Eerste hulp bij plaatopname.blogspot.nl. In zijn laatste Famous Les blogpost schrijft Niels: Ik heb het gevoel dat er een nieuwe tijd is aangebroken. Wat ik met EHPO probeerde te doen, is klaar. Daar wilde ik meer van weten. Dus plaats ik een Audi recorder onder zijn neus, liet een lamp op zijn gezicht schijnen, trok één wenkbrauw op. En wat er volgde, ga je nu horen. Pak een makkelijke stoel voor het komende uur, zou ik zeggen. Nee, jij wilde iets vertellen over bloggen? Ja, nou, wat, ik heel, wat ik heel goed vind aan jou is dat jij... Uh, het is super modieus natuurlijk om uh, modieus al een paar jaar... om uh, iedere, iedere half jaar te roepen dat bloggen dood is. En ik vind het wel heel goed dat jij uh, al stark vol blijft houden... dat bloggen en de principes die daaraan ten grondslag liggen... helemaal niet dood zijn, want dat vind ik ook. Frank Meus is natuurlijk ook zo iemand die daar altijd heel... Uh, uitgesproken over is dat bloggen in al die jaren, en ik vind mezelf echt nog maar kijk het is nu al vijf jaar geweest, maar ik ben natuurlijk relatief laat nog wel mee begonnen, en het heeft allerlei andere verschijningsvormen gekregen en uh, dingen die allemaal, maar de principes, de onderlaag is hetzelfde, en dat, dat zie ik bij jou en Frank heel vaak terug, dat jullie daar steeds op proberen te focussen, dat, ja, we roepen wel dat dood, het is helemaal niet waar, weet je, dat alle allerlei elementen, daar ben ik het heel erg mee eens. Want wat is voor jou het verschil met een blog, zeg maar met een Facebook of, uh, of, of een ander soort media waar je ook stukken kan schrijven? Nou, ik vind het allerbelangrijkste dat een blog van jezelf is. Dat, uh, dat, je, met, uh, dat je echt je eigen platform hebt waarbinnen je alles kunt bepalen en de vorm uh, uh, kunt bepalen. Natuurlijk zit je op WordPress of zat ik op Blogspot of zit je op Tumblr. Maar die kun je zo vormgeven uh, uh, dat je daarmee ook smoel geeft aan wat je erop zet. En dat is wel echt anders, vind ik, dan dat je je shit op, uh, op Facebook dumpt. Want dat vind ik echt wel van een andere orde. En dat vind ik ook heel vaak onverstandig. Er zijn overigens wel momenten. Uh, twee weken geleden, dat uh, Adze bijvoorbeeld reageert op de kritiek uh, op de, de recensies van uh, 3 voor 12 op, uh, uh, op Pinkpop. Dan schrijft hij een flink stuk, wat eigenlijk een blogpost is, dat hij op Facebook neerzet. En dat snap ik wel dat hij daar die plek voor kiest, omdat die discussie zich daar ook afspeelt op dat ogenblik. En het uh, een medium is waar de mensen die hem kennen en uh, dit onderwerp aangaat ook heel veel hebben gezeten dat weekend. Maar in principe, hij heeft ook een eigen blog, weet ik. En dat vind ik dat hij dat natuurlijk in ieder geval ook moet plaatsen. Weet je, ja, en ik ben gewoon wat ik zelf altijd roep als mensen het hebben over... Uh, het hangt bij mij natuurlijk ook samen met uh, waar ik over blog met richting muzikanten. Dan zeg ik ook altijd, ik vind het gewoon superbelangrijk, zelfs cruciaal, dat je je eigen hoofdkwartier creëert. En dat is voor mij natuurlijk vijf jaar lang mijn blog geweest. De plek waar alles is te vinden als eerste, het beste, het mooiste, het meest uitgebreid. Dat moet voor een band de site zijn. Uh, en dat was voor mij mijn blog. Maar bijvoorbeeld met Best Kept Secret, waar we de marketing voor hebben gedaan... hebben we het ook op die manier uh, gedaan. Als je kijkt, onze site, daar staat het meeste en het eerste. En je kunt altijd terug naar de site waar alles staat. Maar is een blog op een gegeven moment af? Want je hebt EHPO, heb je nu gestopt na vijf jaar? Ja, nou EHPO was af maar ik denk, ik denk dat er voor heel veel blogs geldt... dat het helemaal niet, nooit af hoeft te zijn. EAPO ja, had een uh, heel duidelijke insteek... en een, uh, ik zou het bijna een missie willen noemen... die natuurlijk ging over, uh, zoals ik er ook boven zette... het doppen van je eigen boontjes... Uh, dankzij de verworvenheden van internet... en het feit dat je daarmee uh, snel goedkoop muziek op kunt nemen... heel snel kunt distribueren, publiek kunt opbouwen... Uh, ja heel veel zelf kunt doen... Uh, uh, en ik probeerde daarbinnen uh, tips en, en de weg een beetje te wijzen. Maar het was tegelijkertijd, en dat wordt nog wel eens onderschat... ook een zoektocht van mezelf naar die mogelijkheden. Ik ben eraan begonnen met het idee dat dat kon, maar ik wist helemaal niet zeker. Uh, ik zag dat er mogelijkheden waren, maar door erover te schrijven... heb ik alleen maar meer mogelijkheden ontdekt. Meer mensen uh, kwamen erop af die zelf ook weer suggesties deden. En zo groeide dat. Uh, en ik denk dat vijf jaar geleden toen het begon was voor beginnende muzikanten. Een andere tijd waren er andere dingen aan de hand. En er is nu heel veel nieuws aan de hand. Waar ik vijf jaar geleden uh, samen met anderen vaak over schreef of naar keek. En dacht te herkennen waarvan een heel groot gedeelte nu kan echt, en echt waar is. Of veel beter kan bijvoorbeeld. Dat is ook heel vaak zo. Die dingen konden er vijf jaar geleden. Maar dan waren ze net niet goed genoeg. Uh, er zitten er allerlei trends die er ook weer bij uh, uh, zijn. Iemand vroeg me... Ja, heb je dan over iets nog niet geschreven. Ik denk dat je nu, nu pas echt in de fase komt... dat streaming en de, uh, de neiging van mensen om muziek te hebben... hetzij op cd, hetzij op vinyl of als mp3... die zie ik nu pas gaan beginnen uh, uh, verdwijnen. Ik denk dat streaming en in de cloud voor muziekliefhebbers... pas eigenlijk aan het begin staat. En dat is weer een enorme kans voor uh, uh, beginnende muzikanten. Want het maakt dat mensen nog minder de behoefte hebben om het te hebben... Waardoor jij in principe toe kan met het digitaal beschikbaar maken. hetzij zij op Spotify of op uh, Soundcloud. En dus je nog minder uh, uh, de noodzaak hebt om geld te investeren in een oplage van duitserderezen. Dat kost je gewoon als beginnen muzikant heel veel geld. Nou, kun je weer besteden aan andere dingen. Tijd heb je niet meer nodig. Je hebt niet... Dus, dus daar staan we nog maar aan het begin. Ik zie dat bij al mijn vrienden. Uh, streaming gaat nu pas beginnen. Dat is echt nog maar een fractie van wat het gaat zijn. Uh, we hebben in die tijd ook perfects.nl gestart. Dat haakt ook in op die trend. Dat zien wij uh, uh, uh, gebeuren. Of dat zien we zelf. En ik denk nogmaals dat dat, dat, dat nog... Uh, uh, dat, dat staat nog maar in het begin. Ja, ja, ja, perfects vond ik wel een aardig voorbeeld. Omdat het natuurlijk eigenlijk eerst als een soort van... Um, ja, kan jij zelf misschien het beste zeggen. Van, van, het was natuurlijk een soort van illegaal eigenlijk. Ja. in Nederland aan te Ja, dingen. nou er zitten meer elementen aan die ik heel interessant vind in het licht van, van dit gesprek. Uh, zoals heel veel, waaronder ook mijn blog. Maar ook heel veel, bijna alles wat een, tussen aanhalingstekens, succesnummer was op mijn blog. Is begonnen als een geintje. En dat wordt heel vaak onderschat. En dat wordt heel vaak vergeten. Uh, een van de populairste series op mijn blog was de... Puntje, puntje, puntje, doet het zo. Muzikanten die zelf aan het woord waren over hoe zij hun dingen hebben aangepakt. Van heel klein, Zo van wij hebben ons eerste eigen videoclipje met een handicam opgenomen. tot heel groot Karo Emerald. Het team achter Karo Emerald dat alles vertelt over hoe ze het hebben gedaan. En alles daartussenin. Dat is gewoon één muzikant geweest die in het begin van mijn blog heeft gezegd: Mag ik een keer op jouw blog schrijven over wat wij hebben gedaan? Nou ja, ik deed iedere dag bloggen. Uh, dus het was voor mij gewoon uh, af en toe heel makkelijk... dat andere mensen aanboden om content te leveren... want anders was het gewoon niet vol te houden. Dat werd meteen een succesnummer. Uh, Perfects is ontstaan uit dat een vriend van mij uh, zei... ja, joh, we gaan een paar van die mixtapjes online uh, gooien... Want het, uh, en stoppen we dan in een in, in, in, in, in Z-Share of in een WeTransfer. Nou, dat, dat, dat, we dat was ook weer zoiets. Dat werd eerst Z-Share, dat werd it. daarna werd het WeTransfer. Daar zie je ook een hele trend gaan... En dat was inderdaad, nou ja, het is niet illegaal, want dat mag in Nederland... maar het is wel semi-illegaal semi en in ieder geval shady, dat is het op zijn minst. Ja, het is illegaal om te uploaden, maar niet ja, om te downloaden. Ja, precies, dus het is, het is shady, weet je wel, en dat wist ik ook wel. Maar ik heb ook hele lange discussies met bezoekers van mijn blog... ik denk zelfs een, een winkelier gevoerd over waarom ik vond dat, dat, dat we dat moesten doen. Mm -hmm. En ik was me heel erg bewust van het feit dat dat, dat, dat shady was... Alleen, ik vond dat de muziekindustrie te weinig deed om het op de manier beschikbaar te maken... zoals ik denk dat de muziekconsument uh, en liefhebber dat op dat ogenblik wilde. Nou ja, als het niet goed schiks gaat, dan maar kwaad schiks. Nou, toen we dat een tijd lang deden, zag je ook een evolutie van... dat we uh, na een tijdje begonnen met streams aan te bieden. Daar hebben we Spotify-playlists ervan gemaakt. Deden we het allebei, ook heel bewuste keuze. Kleine details, maar wel belangrijk. Op een bepaald ogenblik hebben we de stream als eerste gezet en de download als tweede... Dat is heel flauw, maar dat zijn wel kleine dingen waarin, je, waarin wij heel bewust zeggen... ...hé hey jongens, we zitten in een transitiefase, we gaan naar de volgende stap. Nou, toen ontstond uh, uh, onze ergernis over het feit dat al die mooie playlists niet terug te vinden waren op Spotify... ...want Spotify heeft een hele slechte zoekfunctie. Nog steeds trouwens, volgens mij. En daar, daar ergerde met name Wilbert, die vriend van mij, hadden, zich kapot aan. En die riep al een ja jongens, we moeten hier wat aan doen. De, de, de, het is zonde en er is steeds zoveel moois... En, Allerlei playlists die heel goed zijn, zijn onvindbaar. Nou, dat ga je denk ik dan weer een jaar over na en niemand heeft tijd. En ergens, begin van dit jaar, zei, heeft, hij, heeft hij met z'n drieën opgetrommeld ...hebben we ons één keer kwaad gemaakt en zijn we gaan het nu veranderen. En dat was nog steeds een van, nou, We gaan er een aardig websiteje van maken en uh, zetten we 180 playlistjes online. Ja, toen was het eerste ontwerp klaar, toen werd het zo tof. Toen zei we: ja, hallo, toen hebben we tien, tien dagen in alle drukte helemaal gek geklopt om het compleet te krijgen... En dat vind ik ook heel leuk aan bloggen. Dat heeft me, is me zo vaak overkomen aan, uh, op, op, op EHPO. Dat je begint met iets wat een aardig ideetje is of een grapje. En dat blijkt dan binnen een dag een ontzettend leuk ding te zijn. Waar je heel veel plezier aan beleeft. Of heel populair te zijn omdat heel veel mensen het lezen. Maar je denkt oké, okay, doen we nog een keer. Want dat was gewoon leuk. En mensen vinden dit tof. Maar alles is bijna altijd voortgekomen uit. Uh, ik doe maar wat. Tegelijkertijd lijkt het me ook wel lastig. Tenminste als ik naar mezelf kijk. Dan, dan, dan heb ik in de afgelopen jaren ook wel echt momenten gekend van frustratie, dat ik denk ja, dat, dat, wat zit ik hier eigenlijk te doen voor dat hele kleine publiek ja. uh, het levert eigenlijk bijna niks op weet je wel van, uh, uh, terwijl dat misschien niet zo is er zijn ja. heel veel offline spin-offs uh, maar hoe werkt dat voor jou van hoe, hoe, want je hebt het vijf jaar gedaan ja, hoe hou je de boel gemotiveerd of is het echt altijd vanaf het begin zeg maar, een groot succes geweest. Nee, nee, nee. nee. Ik, heb wel eens, uh, ik heb wel eens verteld. En die cijfers laat ik dan ook zien uh, op, uh, op presentaties. Wat de bezoekcijfers zijn geweest. En ik wil meteen zeggen dat die bezoekcijfers me relatief weinig geïnteresseerd hebben die uh, vijf jaar. Ik denk dat jij dat ook wel herkent. Dat het, mm -hmm. het is leuk om publiek te hebben, maar je doet het daar niet voor of zo. Tenminste, dat had ik nooit. Weet je wel, ik vind het leuk om die interactie te hebben. En daarvoor moet je publiek hebben, maar de bezoekcijfers of het oppompen van die bezoekcijfers als doel op zich... dat heb ik nooit gehad. Um, ik, heb, ik, ik heb heel lang nagedacht over uh, uh, het beginnen van EHPO... omdat het natuurlijk geboren uit een soort frustratie over... dat het heel slecht ging in mijn beroepstak. Mm -hmm. en, uh, uh, de muziekindustrie. Ik daar zelf ook acht jaar lang mee liep te huilen met de wolven in het bos... omdat ik ook vond dat het echt heel uh, waardeloos was. En ergens kwam langzamerhand het besef dat ik dacht... ja, ik loop nu al acht jaar te... te, te te schelden op die downloaders, maar het verandert niet, het, het wordt er niet beter van, maar en wat nu? En toen dacht ik, toen heb ik daar heel lang over, na en ik zag zelf ook in mijn eigen werk dat het minder werd, en uh, toen dacht ik, ja, ik kan hier nu heel lang bij gaan lopen janken, maar dat, wordt, dat maakt het niet beter. En toen dacht ik, toen heb ik denk ik een maand of vier nagedacht over het uh, idee dat ik een blog wilde starten, omdat ik zelf toen ook al veel blogs en dingen online las. Ik merkte dat aan de kennis die ik had opgebouwd... dat er echt nog wel behoefte aan was. Alleen het werd heel lastig om er een factuur voor te sturen. Terwijl de waarde van die kennis in, voor mijn gevoel niet verminderd was. Alleen er waren geen labels die daar geld voor betaalden En toen dacht ik van oké... Okay, toen heb ik vier maanden nagedacht hoe ik dat wilde doen. En toen kwam ik tot de conclusie dat dat toch gratis moest. En dat het dan toch ook wel dat het all out moest. Dat je niet um, dingen, te, dingen voor je kon houden. Je moest wel all the way gaan. Toen heb ik twee maanden nagedacht over de vorm... En toen heb ik het gedaan. En de vorm was voor mij heel snel heel duidelijk. Alles delen, iedere dag bloggen. Omdat dat zag ik als succesfactoren bij anderen. Regelmatig updaten. Dus ik heb dat vrij tot het extreme doorgevoerd. En, uh, en toen ben ik gaan bloggen in uh, augustus 2008. En dat heb ik eerst een maand gedaan. Omdat ik wilde dat de, de verhouding in waar, waar ik over postte, dat die klopte. Dat er een soort na een maand of anderhalf, uh, wat er toen stond... Uh, de juiste mix van inhoud, nuttig, leuk, plezier, uh, filmpjes, tekst. Dat dat ongeveer klopte, die balans. Dat, dat dat een beetje was zoals ik dat voor me had gezien. En toen heb ik een paar mensen, een stuk of 30 denk ik, of veertig... een mailtje gestuurd dat ik een blog was begonnen. En heel die eerste periode, uh, die hele eerste maand... zijn er twee mensen geweest, zeg ik ook altijd. Mijn vader en mijn moeder. Die hebben het gezien, want die vonden het echt belachelijk... dat ik alles op internet zette. Zeker mijn vader vond het echt achterlijk. Ik vond het zelf ook best wel achterlijk. En toen uh, kwamen er langzaam maar zeker steeds meer uh, uh, lezers bij, en dan krijg je in een periode van volgens mij anderhalf twee jaar een paar van die bloghits. Dat zul je ook wel herkennen dat je iets hebt geschreven, vaak helemaal per ongeluk, wat heel erg gevolgd wordt. En van die mensen die dat dan in één keer op een dinsdag allemaal zien, dan schiet je blogmeter in één keer van uh, 200 naar 900. Ja, daar blijven er gewoon een paar tientallen hangen, en dan wordt het resterend 250 man. En dat doe je nog een paar keer en dan in één keer. Uh, ik geloof dat uh, uh, op het laatst, uh, ik had er altijd op het laatst steady een stroom van ik denk uh, tussen de 750 en 1000 man per dag. Met uitschieters naar 2500 uh, als ik iets had geschreven wat mensen heel tof vonden, wat heel erg vaak gedeeld werd. Maar nogmaals, ik hield dat uh, heel onregelmatig ik vond het, niet, ik vond het... Ik, ik vond het interessant als ik vond dat er echt iets nuttigs op mijn blog stond. Dan baalde ik ervan als dat niet door heel veel mensen werd gelezen. Omdat ik dacht, ja, dit is wel echt een dingetje wat het verschil maakt. hier dus staat voor veel mensen iets in en dan vond ik het jammer als dat niet gedeeld werd. Maar ook dat zul jij herkennen. Dingen waar je heel lang op gezweet hebt en die je heel belangrijk vindt, werden soms heel slecht gelezen. Stomme onzin die je in 22 seconden erop gegooiden Die werd uh, soms helemaal de gekte gedeeld. Dus uh, daar heb je toch geen invloed op. Dus dan, pff, het zal wel, weet je wel. Het was leuk als het, uh, als het bij elkaar kwam, dat je en iets had geschreven waar je veel tijd, moeite en aandacht in had gestoken, wat nuttig was, en goed gelezen werd. Dat vond ik al, dat was echt leuk. Maar nou, als je nu naar die muziekindustrie kijkt, dan is er eigenlijk in die afgelopen vijf jaar behoorlijk veel uh, veranderd. Ja. Hey, heb je het idee dat er gewoon nog steeds eigenlijk genoeg stof is om erover te schrijven? Of, of merk je ook, niet alleen bij jezelf, maar gewoon dat, dat als je het algemene nieuws beschrijft, uh, beschouwt? Dat je veel van hetzelfde tegenkomt of dus. zo? Nee, ik denk dat voor wat ik wilde met EHPO... daar is voor door mij niet zo heel veel meer over te schrijven. Maar Erwin, Erwin Blom merkte al op dat er op zich best gat is... dat iemand het van mij overneemt en er met zijn eigen blik naar kijkt... en op zich dezelfde onderwerp behandelt. Dat geloof ik ook best wel. Er is echt nog wel behoefte aan iemand die jonge muzikanten... Uh, de weg wijst of tips geeft over hoe ze het kunnen aanpakken... wat natuurlijk een heel belangrijk element was van uh, EHPO... Mm, maar met wat ik ermee wilde en mijn kijk op zaken dat, dat was gewoon rond of zo zo voelde dat, ik had zelf niet het gevoel ik heb het wel een paar keer gehad, ik denk een keer of drie in die vijf jaar dat ik even een dipje had of even dacht, wat moet ik er allemaal mee En zeker de eerste twee keer kwam ik daar relatief snel wel weer uit dan uh, is gewoon een, als je zo, als je iedere dag blogt dan is het logisch dat je op een bepaalde momenten dips krijgt ehm uh, de eerste twee, drie keer dat dat gebeurde, was het uh, drie weken later... Uh, gebeurde er dan weer iets, had je weer één post dat je dacht... oké, okay, dit maakt het, het allemaal weer waard, weet je wel. Dan had je weer één post en een serie die eruit voortvoerde... die weer zo te gek was dat je dacht, oké, okay, daar gaan we weer. En dan had je weer helemaal uh, van uh, drie, vier, vijf maanden, zes maanden... gewoon weer heel veel stof om dat te doen. De reacties waren altijd heel leuk. Maar zeker begin dit jaar uh, uh, begon ik wel te denken... volgens mij is het wel een beetje rond over de visie die ik erop heb... De dingen die ik wil laten zien, de, uh, uh, de mensen die ik aan het woord wil la laten. Er zat een groot element van herhaling in, maar ik vind dat vaak uh, een heel goed teken van een blog. Want ik denk dat een blog heel vaak een duidelijke visie moet hebben en niet tot in het oneindigen in, van alle kanten moet belichten. De beste blogs vind ik vaak mensen die zichzelf onaardig gezegd maar tot in het de treuren blijven herhalen. Gewoon omdat ze een visie en een idee hebben. Dus dat vond ik niet per se erg. Maar ergens moet je dan zeggen, oké, okay, weet je wel, we zitten in een nieuwe fase. Misschien iemand anders die dit moet doen. Uh, uh, ik heb niet meer, niets meer heel wezenlijks toe te voegen aan uh, hoe ik er uh, tegenaan kijk. We zetten het op slot, we bevriezen het. Dat heb ik natuurlijk gedaan. Ik bedoel, het blog gaat niet weg. Want ik denk nog steeds dat het heel nuttig is als iemand van 16 nu een band begint. Dat hij op mijn blog gaat rondkijken. Heel nuttig zelfs, denk ik. De links zullen niet altijd allemaal meewerken. werken. Maar de visie die erachter zit, het idee, dat klopt nog wel. In grote lijnen. Ik heb daar, ben daar nooit echt in die vijf jaar van afgeweken. Ik denk dat ik in het begin een idee had. En dat ik daar zeker over was aan het einde. Maar het is gewoon mooi. Dus het, uh, uh, het kan op slot. En, uh, en, en prima. En ik wil, ik wil er even op terugkomen wat je zei. Wat je, over die, die lezers die je had. Wat ik wel heel erg merkte. Is dat ik het natuurlijk schreef voor jonge muzikanten. Maar dat het op een bepaald ogenblik heel erg gelezen werd. Uh, heel breed door de muziekindustrie. Ik denk bijvoorbeeld die wekelijkse nieuwsbrief die ik uitstuurde. Hij heeft daar ook een hele grote rol in gespeeld. Uh, uiteindelijk is e-mail nog steeds king. Mm -hmm. <laughs> Vergissen ook heel veel mensen maar e-mail is echt king. Mm -hmm. um, en toen zag je ook dat het zich ging verspreiden. En dat ik zeker in de in halverwege de, die periode van vijf jaar... werd ik ook wel echt een soort luis in de pels. Ik werd daar ook wel veel op aangesproken door, uh, door oud-collega's en dat soort dingen. En dat vond ik enerzijds wel grappig. Anderzijds vond ik dat ook wel weer uh, uh, moeilijk... En mm -hmm. ik vond het ook wel vaak een beetje kinderachtig van die mensen. Want ik, uh, ik denk dat ze nu ook allemaal, als je het ze stiekem vraagt... best wel zullen, ze zullen het nooit tegen mij zeggen... Maar best wel zullen erkennen, ja, je zat er niet heel ver naast. Mm -hmm. En ze denken dat ze de methodes waarmee ik het zei... de heftigheid waarmee ik het zei, niet altijd waardeerden. En dat vond ik zelf af en toe ook wel vrij blunt... en uh, uh, het randje opzoeken. Maar dat werkt gewoon vaak heel goed met bloggen. Je moet dat vaak zwart-wit brengen. Maar ik denk dat al die mensen... Uh, die heel veel te zeiken hadden... want ik hoorde genoeg uit de grapevine... Uh, uh, ...toch wel enigszins... Uh, ...ik wil me er niet over op de borst kloppen... ...want er zijn zoveel mensen op internet die dit al heel lang hebben voorspeld... ...en ik was echt niet de enige... ...maar ik denk wel dat die een beetje op mijn schreden zijn teruggekeerd... ...want het, het, het is gewoon gegaan zoals wij... ...jij ook, weet je wel... ...zoals we allemaal gezien hebben... ...er is altijd één ICT'er... ...één gast achter een toetsenbord... ...die slimmer is dan jouw hele team van Breins... ...en uh, Tim Kuiken bij elkaar... En you can't win that game... ...en dat moet je, dat moet je ook niet willen... En ja, daar heb ik soms wel uh, rigoureuze methodes voor gebruikt om, uh, om dat te brengen. En heel bot over geweest. Maar ja, de muziekindustrie is in die periode ook heel bot geweest. En die dachten altijd maar dat ze met rechtszaken en met shit het wel kunnen ombuigen. En nu met streaming en met uh, betere licenties aan YouTube en uh, Spotify en Deezer en meer opties. Zien ze zelf ook dat het goed gaat. Dus uiteindelijk weet je wel... Uh... Niet, niet tegen willen houden, gewoon meebuigen met die trend. Ja. Dat is uiteindelijk toch natuurlijk de, de rode draad geweest die ik heb willen vertellen. Ja. Voor de muziekindustrie, hè? dat is natuurlijk een ander ding dan waar we het over hebben, dat ik aan jonge muzikanten wilde uitleggen hoe ze het kunnen doen. Ja, ja. ja dat, dat, dat, is, dat merk je ook wel in alles. Want het is nog steeds een soort van totaal verschillende wereld of zo. Die, die, die wat meer do-it-yourself, de creatieve kant en de zakelijke kant. Ja. En die komen zakelijke... kan wel bij elkaar hoor, denk ik. Is dat meer aan de hand? Ja, ik vind of... dat je hele goede voorbeelden hebt van mensen die het allebei combineren. Ik vind Topnotch en Kees de Koning daar geweldig werk op doen. Ik vind dat zij uh, heel erg, uh, als het nodig is voor een Gerspaard Doel... gewoon een uh, bijna oldschool recordlabel uithangen op een toffe manier. Heel erg de E&R kant ook daarbij uh, uh, doen. Maar ik vind bijvoorbeeld dat ze met sticks en met uh, kleine underground dingen en mixtapes... heel nauw aansluiten bij die DIY en die... Uh, die gratis available uh, uh, dingen die voor hiphop heel belangrijk zijn. En zij, zij kiezen per act en, per, uh, en binnen een act ook vaak per release... voor de methode die het beste werkt. En, hij, en Kees krijgt daar binnen Universal ook heel erg duidelijke de ruimte voor. Want die snappen ook uh, dat hiphop bestaat bij gratis mixtapes... en bij opbouwen van namen. En dat het zoals bijvoorbeeld bij De Jeugd... die heeft van die eerste paar albums echt niet heel erg veel verkocht. Maar dat is natuurlijk over album 4 nu echt een grote Nederlandse act... En nog steeds denk ik dat het aantal tickets uh, vele malen het aantal verkochte albums overstijgt. Dat is nu eenmaal de doelgroep van de jeugd die dat doet. Maar ik denk wel dat zij meer albums zijn gaan verkopen. En dat is natuurlijk eigenlijk weer heel ouderwets. Want in, in de jaren zeventig klapten platen ook niet of acten ook niet naar één plaat. Maar de jeugd doet nu volgens mij zijn vierde album. En dat is ook een, een, een, een lichte stijging naar boven. En hebben erop gebouwd. Dat is ook niet bij de eerste plaat gelukt. Dus in die zin zitten er ook weer allerlei oldschool en ouderwetse uh, referenties aan. Die, ...die wel kloppen, maar ja... Uh, ...we deden het Best Kept Secret uh, After Movies... ...en in de eerste zat een uh, Warner-nummer... ...en daarom kan je niet mobiel kijken... ...omdat er een Warner-nummer op staat. Ja, ik, als ik dat dan weer zie afgelopen zaterdag... ...als we dat filmpje uploaden... ...dan, dan, dan reis we om de haren weer te bergen... ...dan ben ik in staat om het uh, tafelblad op te vreten... ...dan denk ik, kom on, gasten... Hm. ...wat denk je nou? Alleen maar omdat wij serverblad... ...in, die, uh, in dat YouTube-filmpje hebben gestopt... ...krijg ik uh, meldingen terug van mensen... ...die, uh, die het niet kunnen kijken... We hebben Vimeo's gemaakt van onze trailers voor Best Kept Secret. Uh, voor de mensen die het niet weten. Ik doe de marketing uh, samen met uh, Jochem voor, uh, voor Best Kept Secret. Omdat Duitsers ook graag naar ons festival komen. Maar de trailers niet kunnen kijken. Omdat uh, GEMA uh, uh, nog geen deal heeft met YouTube. Wat overigens ook alweer voor wat voor valt te zeggen. Want GEMA is de enige die zijn poot stijf houdt richting YouTube. Ik vind echt niet dat we Google en YouTube alles maar zomaar moeten geven. Maar... Het is ook wel raar dat je, dat je dat moet doen, zeg maar. En dat het dan dus wel via Vimeo te bekijken is. Maar goed, het, zijn allemaal, uh, het is allemaal transitie. Het, is, het, gaat, allemaal, het gaat allemaal vanzelf goedkomen, weet je. Of vanzelf. Je kunt, niet, uh, je kunt het niet tegenhouden. Het is echt, je moet buigen of het is barsten. Ja. ja het, het lijkt me vooral interessant om, om, om, om toch een beetje te volgen waar het naartoe gaat. Weet je? Ja. Is natuurlijk, dat, dat heb jij gewoon de afgelopen vijf jaar... Beter gedaan dan wie dan ook, denk ik, in, in Nederland. Uh, met EHPO. Um, ik denk ook wel dat daardoor ook wel een gat valt. Want iemand moet dat gewoon doen. Of, of ja. een aantal mensen moeten dat doen. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen... Dat je, dat je sommige dingen niet hebt kunnen doen eigenlijk. Terwijl je wel, zeg maar, die wereld zag ontstaan. Ik ja. wil, je, hebt, je hebt meegemaakt dat Bandcamp ontstond. Uh, ja. Soundcloud, Spotify... Uh, nou, bij mij weten is e geen enkele van die services Nederlands, weet je wel. Nee. Uh, heeft dat jij nooit, heb jij nooit een idee gehad van, ja, we moeten eigenlijk iets meer kunnen doen in Nederland dan... Je bedoelt in de zin van dat je een echt behulpzaam buiten een blog en erover schrijven, ja, een echt een, een platform dat... of een, uh, een tool ontwikkelt waarbij, uh, waarbij ook, waarmee je ook het verschil kunt maken. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat heb ik zelf niet heel sterk gehad. Hm. Uh, ik was, vooral, ik, ik was vooral gefascineerd door het volgen. Uh, wat ik meer had, als je het hebt over bijvoorbeeld deze tools of over ontwikkelingen, is dat ik um, een bepaald soort vorm van onderzoeksjournalistiek, die ik de laatste twee, drie jaar bijvoorbeeld wel adsen doen bij 3 voor 12, die uh, over secondary ticketing of over wat er nu werkelijk aan de hand is bij Buma Stemra want daar heb ik natuurlijk ook regelmatig over geschreven en niet in lichte bewoordingen. Dat vonden ze daar ook heel erg leuk in door. Uh, overigens kwam ik daar ook gewoon tegelijkertijd over de vloeren. Dus ze wisten dat ik, uh, hoe ik erover dacht. En ze hebben me ook heel vaak gebeld om dat met me te bespreken. Want ze zagen ook wel dat het niet goed ging. En wilden dan wel graag horen waar het beter kon. Of wat ik signaleerde. Of wat ik signaleerde waar, wat stond voor heel veel andere mensen. Uh, ik had best graag wat dieper in een paar van dat soort dingen gedaan wat ik nogmaals, wat ik Adse zie, heb zien doen. En dat is dan een platform waarin hij de tijd en ruimte krijgt, uh, omdat hij daar werkt. Uh, binnen een aantal andere dingen dat hij daar moet doen om die stukken te schrijven. En je zei het al, met bloggen heb ik geen grijpstuiven verdiend, helemaal niks. Het heeft me op andere vlakken heel veel opgeleverd, waar ik heel blij mee ben, maar een, een, een, niet iets waar ik van op vakantie kan heel veel mensen ook altijd onbegrijpelijk vonden. Dat doe je dan gratis. Weet je. Met name ook weer uit de muziekindustrie. Waarom doe je dat? Mm -hmm. nou ja, omdat ik het belangrijk vind. Ja. Mm. Um, maar op dat, dat vlak had ik soms wel wat meer willen doen. Uh, zeg maar, omdat ik vind dat er in Nederland... Um, als ik dat ook zie bijvoorbeeld in kranten. Er is eigenlijk niemand die er ene hol van begrijpt. Ze roepen allemaal maar wat. En als journalisten over Buma Stemmen gaan schrijven. Of over... Um, uh, uh, Live Nation en al die grote Ticketmaster dingen. Dan schrijven ze iets op. En 9 van de 10 keer klopt er geen hout van. Mm. Echt geen hout van. Over hoe secondary ticketing werkt, hoe het met rechten zit. waarom, Wat er nou precies zo fijn is. Bumer stemra. En dan wordt het heel gauw. Uh, gaat het op het level van uh, lekker Bumer Stemra-basje. Maar dat vind ik niet zo heel interessant. Je moet mm. uit kunnen leggen waarom die club niet functioneert, wat ze verkeerd doen. En dat moet je het kunnen duiden. En niet alleen maar roepen, ja, die Hein van der Ree... Ja, als ik hem zie, dan vind ik, vind ik het niet zo'n toffe kerel. Want dat, ik heb ook wel harde woorden gehad... maar ik heb wel altijd geprobeerd om uit te leggen... waarom het niet goed was. En ik vind dat Atze dat ook altijd heel goed duiden. En heel weinig journalisten dat op die manier kunnen. Voor mijn blog had ik graag dat soort dingen... Uh, vaker en meer gedaan. Maar ja, dat is gewoon een dagtaak. En die, die tijd had ik soms niet. Er waren periode's dat ik het wel had en dan heb ik het ook gedaan. Zo schreef ik een lange stuk over of over lange series... Maar op andere momenten zag ik het gebeuren, was ik te druk. En dan moet je gewoon eigenlijk acht uur van je dag besteden aan dat heel goed opschrijven. Nou, dat, dat, dat kon niet altijd. Mm. Dat vond ik soms jammer. Maar aan de andere kant, waren het, in de loop der tijd ontstonden er ook meer mensen die dat ook deden. Dus dat was, niet, uh, een, was ook niet erg. Weet je wel. Soms was het ook prima dat andere mensen dat deden. Ik vond het vaak heel leuk om... Uh, Twitter, wat, wat, wat heel leuk werd, discussies te, vast te leggen op Keepstream en Storify. En dat vond ik ook heel erg. heel goed werken met bloggen. Ik vond vaak dat de informatiewaarde die uit die discussies kwam. als je dat goed combineerde, uh, was vaak gigantisch. Het was vaak heel. Uh, uh, uh, ja, dat, dat, dat verzamelen, dat, dat, dat collecteren, dat vond ik vaak van heel veel waarde voor mijn blog. Ja. Omdat je daarmee ook de meningen van andere mensen heel goed uh, combineerde. En als je elkaar dan. Uh, scherp hield op, in zo'n Twitter-discussie... Dan, dan, dan kwam daar gewoon heel veel waarde uit. Ik ben ook heel blij dat ik die dingen allemaal nog heb... op Keepstream en op Storefy en op Slideshare. Dat ik heel veel van dat soort dingen bewaard heb. Ook uh, Twitter-discussies met meneer Kuik... die ik, uh, al zeg ik het zelf, een paar keer... echt het vel over de neus heb getrokken. Ja, ja. Dat vond ik echt leuk om te doen. En voor de duidelijkheid... volgens mij is Tim Kuik een hele leuke en aardige ja, sympathieke ja. man. Dat is echt een leuke vent. Ja. kan je volgens mij heel goed een borrel mee drinken. Ja. Maar hij heeft wel ongelijk. En dat ja. ga ik hem ook vertellen ook. En dat zal hij van mij ook echt horen... Want het is gewoon gelul waar hij mee bezig is. Iedere euro die aan hem en zijn bedrijf is uitgegeven... had de muziekindustrie vanaf 2001 in de ontwikkeling van nieuwe dingen moeten stoppen. Dat was zoveel beter geweest en zoveel zinvoller. En dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat anti-beleid, verschrikkelijk, echt verschrikkelijk. kan ik me er echt nu nog kwaad over maken. Vind ik heel erg, vind ik echt heel erg dat op, op, op brein.com of brein.nl... of het is geloof ik antipiracy.com... Zo'n hele lijst staat achter wie. En er staat dan een opzomming van, ik denk wel, 50 bedrijven. Die dus het salaris betalen van Tim Kuik En ik gun die man echt een boterham, maar niet met het werk dat hij doet. Dat vind ik echt heel erg. Het is verschrikkelijk dat dat moest gebeuren. Maar ja, goed. Het maakt zichzelf nu ook allemaal overbodig, joh. Dus, uh, maar het is gewoon... Hè. En we kijken hier over twintig jaar op terug, jongen. Kan ik me nu wel op verheugen dat ik in mijn schommelstoel zit. Samen met Kuik en het bejaardag. Dat was toch lachen, hè? Dat jij uh, tien jaar lang die onzin hebt gedaan. jongen, mm. jongen, jonge, jonge, jonge, jongen jonge, jonge. En ik denk dat de hele muziekindustrie die zijn salaris heeft betaald, dat daarna ook zegt. En niemand moet Tim Kuik en zijn kinderen bedreigen. Dat vind ik echt schandalig. En, dat is, en die man heeft echt heel veel stront over zich heen gekregen, weet ik. Ze dus je het af en toe zag, dat was niet mals. Maar je moet hem wel op argumenten kunnen uitleggen. En dan heb ik gelukkig een paar keer kunnen doen van... Hey Tim, you're wrong. Je bent echt verkeerd bezig. Ja, en dat heeft niets te maken met bedreigen of dat soort dingen. Maar dat vond ik wel vaak, wel vaak leuk om te doen. Tenminste, leuk. Ik vond het nodig. Ja, maar dat is eigenlijk nog wel actueel, toch? Wat ja, zeker. Heeft... Zeker, want Brein krijgt nog steeds betaald. Die club moet gewoon opge... die moet opgedoekt worden. Dat moet gewoon echt... Uh, het slaat nergens op. En simpelweg, om de dood eenvoudige reden wat ik net zeg. Dat iedere euro aan salaris die je naar die mensen overmaakt, levert meer op, is een verdubbeling van waarde als je hem stopt in de ontwikkeling van nieuwe initiatieven om het beter te doen. Dus dat is een heel simpele uh, economische ja. reden. Als je daar gewoon... Uh, zijn hele salaris overmaakt naar. Nou ja, je zei net: heb je nooit gedacht dat je initiatieven moest ontwikkelen. die, die echt daadwerkelijk muzikanten verder hielden. Nou, doe dat met dat geld. Vele malen zinvoller. Ja, ja. Verzin iets wat je doet. Laat je, want ik, dat zie je nu ook weer komen de muziekindustrie. Die vindt dat, dat, dat, dat laten ze de laatste in de kaart door Spotify of andere initiatieven van het brood eten. waardoor. zijn ze iets beter in geworden, waardoor anderen weglopen met uh, de initiatieven. Doe het dan zelf. Verzin zelf iets wat van jou is. Ja, ja. Weet je wel, maak iets wat nieuw is. wat, wat een behoefte vervult voor. Uh, voor muziekliefhebbers. Nou, Daniel Eck heeft dat gedaan. Had de muziekindustrie ook kunnen doen. Maar ja goed, dat is natuurlijk ook een traditie. 60 jaar muziekindustrie. Zijn, is iedere innovatie altijd van buiten de muziekindustrie gekomen. Ja. Ja, maar dat is... Dat, ja. Dat was... Dat, het was gewoon leuk om af en toe... Ik uh, kan niet onder stoel of bank steken dat het af en toe heel leuk was. Om heel verneinig en uh, scherp bepaalde mensen uh, uh, van repliek te dienen. Tim Kuik voorop, maar ook de mensen als uh, Kees de Koning. Uh, de, nogmaals, voor wie ik echt verschrikkelijk veel respect heb. Ik vind dat een ongelofelijke uh, platenbaas met wat hij heeft neergezet en hoe hij het merk topnotch uitbouwt en, uh, en invult. Echt geweldig. Maar ja, die, die zat drie jaar geleden ook op een vibe waar ik het gewoon heel vaak niet mee eens was. En het vervelende was dat hij nou net iemand was die ook alle initiatieven ontplooide die heel erg laag in lijn met wat ik vond. Maar hij degene was die dan de degens met mij kruisde... terwijl ik het veel meer had over zijn collega's. Uh, andere mensen op internet die me aanvielen over het feit... dat ik objectiever moest zijn en dat soort dingen. Helemaal, uh, ik vond het echt onzin, weet je wel. het was uh, mijn rol om af en toe een luizende pijl te zijn. En naast de behulpzame dingen ook echt af en toe... Uh, gewoon te zeggen dat MySpace helemaal kut was. Mm -hmm. En dat, was dat iedereen zei, ja, het is gewoon kut... En dan zegt iedereen, ja, maar heel veel mensen het gebruiken. Ja, dat is het klassieke ding. Als heel veel mensen in de sloot springen, ja. moet je dan ook in de sloot springen? Nee. Ja. Als je ziet wat belangrijk is op internet. En jij en ik zijn het daar toch heel erg over eens toen Bandcamp opkwam. Dat deed precies wat een jonge muzikant op dat moment moest hebben. En hij heeft zich in de loop van die vijf jaar alleen nog maar beter gemaakt. Soundcloud, idem dito, dat is dan weer een beetje nu. Zijn die de dingen aan het terugdraaien onder invloed van de muziekindustrie die... Denk ik niet per se een verbetering zijn, maar ze, deden, ze hebben weer op een hele duidelijke niche gericht. zijn weer heel duidelijk op DJ's gaan zitten, doen daar hele goede dingen voor. Ja, daar kan je gewoon aan de hand van voorbeelden heel duidelijk laten zien waarom dat goed is en waarom MySpace gewoon een bende is. En waarom je daar niet moet zitten. Nou, Als ik dat dan weer riep, dan had ik het weer gedaan hoor. Dan was ik weer een lul en waarom moest ik dat allemaal opschrijven. En ik zat er met MySpace en we hadden er een boeking aan overgehouden in Duitsland. Dus dat was heel goed. Ja, I don't fucking care. Het, heeft, het, het is helemaal niet belangrijk, weet je wel. Je moet onderscheiden wat, wat internet voor je kan doen. Hoe belangrijk statistieken zijn. Hoe belangrijk die directe relatie met je, met je fans en met je muziekliefhebbers is. En als Bandcamp dat waanzinnig voor je faciliteert, dan is dat dus heel goed. En als MySpace jouw muziek gebruikt om de shit aan Coca-Cola te verkopen... dan moet dat gezegd worden. Want dat deden ze, klaar. En het helpt ook niet dat Justin Timberlake er dan keer zijn kop aan leent. Want het is er nog niet beter van geworden. Ja, ja, ik, ik denk wel dat die, die kant van muziek natuurlijk, de Justin Timberlake's en zo. Ja. Uh, dat is natuurlijk inmiddels eigenlijk is dat, uh, heel commercieel geworden eigenlijk. Tenminste, uit mijn jeugd weet ik nog, uh, ik ben nu 44, ik weet niet hoe... Ik, ik ben, ben 41. Oké, okay, ja. Dan stammen we uit hetzelfde tijdperk. ja. Uh, dat, dat, dat, dat gewoon als bandje liet je je niet in met Coca-Cola nee. dat, dat is nu de grootste eer zeg maar ja. Uh, ja. Uh, ik bedoel, uh, ik zag fighters ja, bij Apple spelen en ik ja. dacht echt van, die gasten komen uit de punk uh, ja. de, de, de zanger heeft zich door zijn kop geschoten die, die was, ik bedoel meer punk werd het niet bedoel je? ja, meer punk kan het bijna niet worden weet ja. je wel? meer, meer misschien uh, totaal onrealistisch en weet ik wat allemaal maar, ik bedoel, voor Apple spelen dan met je bandje, ja ja, ja, ik heb daar dus zelf, dubbel, Ja, doen. ik denk dat je dat ook al weet. Ik heb zelf altijd wat minder moeite met die dingen gehad. Ik vind geloofwaardigheid en commercialiteit. En uh, ik ben een enorme punk-liefhebber. En niet per se van de muziek. Maar wel op de manier zoals uh, Erwin dat ook altijd heel goed verwoordt. Punk staat voor hem ook voor een attitude. Voor jou ook volgens mij. En dat staat voor mij ook heel erg. Ik ben van 71, dus ik heb het niet echt bewust meegemaakt uh, eind jaren 70. Maar ik vind de attitude en het uh, idee erachter. Uh, voor mij is internet echt een linearecte lijn met punk en uh, de eerste houseplaten in de jaren 80. Dat is, dat is één lijn voor mij, dat is allemaal hetzelfde. Ik heb uh, internet en ook heel vaak de punkrock van de, de 21ste eeuw genoemd, dat vind ik ook echt. Omdat het een next level DIY uh, is, niet in het maken van platen en in het persen van je hoesjes... maar in één keer in distributie, in marketing, in promo, in, in, in communicatie... Is het de is next level, zeg maar. Ja. Wat in 1977 en 78 niet kon. Dat kan nu wel. Um, ik zie ook dat door de enorme veranderde muziekindustrie... de geldstromen ergens anders vandaan moeten komen. En dan denk ik, ja, je kunt je inlaten met Universal in 1977. Of nu met Apple. Ik heb daaronder strikte voorwaarden. Minder moeite mee, denk ik, dan jij. Ik snap ook wel wat jij erover zegt. Um, ja, okay. Ik vind, ik vind het heel, heel belangrijk dat als een, als een merk... Past bij de, de act. En het faciliteert dingen die anders er niet zouden zijn geweest. Dit is heel, zwart, dit is heel algemeen hoor. Dan heb ik er in het algemeen wat minder moeite mee. Maar ik heb, wel heel, ik heb per definitie ook wel net als jij moeite met een, met een act die onder een logo staat te spelen. Daar hou ik ook niet van. Ja, en nou ja, ik merk meer ook een, een echt totale verandering. Weet je? je ziet het natuurlijk ook met, met programma's zoals The Voice of Holland. Weet ja. van een zanger heeft nu een keer een coach. Weet je? Ja. Ik bedoel, John Lennon of, weet ik het ja, gewoon tien jaar geleden wilde niet, nou, vijftien jaar geleden, weet ik het, wilde toch niemand een coach hebben, weet je, wat what Nee, fuck? maar Waarom ik denk we... wel dat dat soort mensen, toen heette het niet coach, maar ik denk wel dat bij de eerste platen van de Beatles, Brian Epstein, echt wel als een soort coach slash ENR heeft gefungeerd voor de Beatles om het strak te krijgen. Ik bedoel, het beste voorbeeld is natuurlijk uh, uh, die mm -hmm. pakjes die ze in de beginperiode aan hadden. Dat is echt geen idee van John en Paul geweest hoor. Mm -hmm. En dat is niet coachen op de voor zijn volle manier, maar het zit er niet heel ver vandaan. Alleen dat heette toen manager en de jongens ja. waren heel erg jong. En uh, Epstein zei, ja, je haar mag wel door de war zitten, maar ik wil wel echt dat je een net jasje aantrekt en dat jullie alle vier hetzelfde jasje aan hebben. Ja. Dus dat element zat er toen ook wel in. En er was natuurlijk dus, je had er voorbeelden van waar dat heel extreem in, uh, in ging. Weet je, de monkeys dingen, wat natuurlijk een soort pre-boyzone uh, uh, uh, en uh, achtig ding was. Uh, Motown, wat natuurlijk ook allemaal... Uh, het is fantastische muziek, maar laten we even wel wezen. Het is zwaar in opdracht geschreven muziek door professionele schrijversteams... die hun songs daarna doorgaven aan professionele zangers en zangeressen... waarna Barry Gordy zei wat goed en niet goed was... Ja. Weet je wel, dus dat is eigenlijk hetzelfde principe. Wij vinden het nu allemaal heel cool en credible en veel toffer dan de muziek van Motown kan het niet worden. Maar in de basis is het niet heel veel anders dan wat de Voice of Holland uh, uh, nu ook doet. En ik zie het verschil ook wel. Hè? En ik zie ook het verschil dat uh, de hoeveelheid talent die bij Motown zit en de hoeveelheid talent die er uit de Voice of Holland komt en de wijze waarop dat gebracht wordt, in mijn ogen niets met elkaar te maken heeft. De Voice of Holland is een waanzinnig goed televisie. Hij heeft in de basis van mij weinig met muziek te maken. Motown is nog steeds gewoon heel goed gemaakte muziek. Op een Detroit autohandel manier in elkaar gezet. Weet je wel? Gewoon, het is natuurlijk gewoon gemaakt op het prototype van de, de lopende band zoals een auto in elkaar gezet. Zo maakte, zo maakte Barry Gordy muziek. Die had op alle vlakken, de bands, de schrijvers, de zangers, zangeressen, stonden op elk punt van de band om het beste nummer te maken. En uh, of de Supremes versie of de Marvin Gaye versie de, de single werd, dat ligt gewoon aan wie het beste presteerde. Um, en nogmaals, ik denk de voorzijde ze gewoon een heel ander ding is, daar kun je respect voor hebben heb ik ook voor hoe dat ge goed gemaakte televisie is, maar het says nothing to me about my life ja, het oké. heeft niets te maken met maar. muziek maar het is wel, ik, ik vind het ook een, een deel van die muziekindustrie wat heel interessant is, wat nu, juist ja. nu speelt weet je wel, zeker uh, als je wat ouder bent zoals wij, dan, dan heb je dat gewoon meegemaakt ja. dat de, de hele revolutie van de Beatles, dat ze gewoon op een gegeven moment achter de mengtafel zijn ja. gaan zitten weet ja, je? Zeker. de band speelde gewoon in de opnameruimte ja. Inmiddels is dat zo veranderd dat je met de ja. computer alles kan manipuleren. En... Ja, maar ik vind, ik vind dat je het op dit ogenblik... en dat vind ik leuk aan wel allebei ziet, weet je wel. Je ziet ja. ook die DIY-acts die dat allemaal zelf doen... die heel erg ver komen... die daarna weer uh, banden zoeken met oude partijen uit de muziekindustrie... en daar het beste voor proberen te doen... wat op, op, op Best Cap Secret, McLemore en Ryan Lewis uh, zitten... wat gewoon hip-hop is. En inmiddels is dus waanzinnig misschien wel op dit ogenblik... een van de succesvolste hip-hop-acts qua hits... Hun infrastructuur is behoorlijk doe it yourself En daar hebben ze wel banden gezocht met Warner. Maar ze doen ook heel veel dingen heel erg zelf. Dat vind ik heel interessant. Die, die crossover of die mengvorm die er is. Zelf iets doen op eigen kracht. Daar succesvol in worden. En dan op je eigen terms andere mensen bij in kunnen huren. Dan ga je, zit je wel op een heel andere manier aan tafel. En hey, ik ken de hele structuren erachter niet tot in de finesse. Maar ik zie daar wel elementen uh, uh, in, uh, in terugkomen. Ik zie ook bands die in een later stadium getekend worden bij labels... en dan op dat moment ook een betere onderhandelingspositie hebben. Die crossover waarbij niet alles zwart-wit is, maar je in het grijze zit. Dat zie ik heel erg gebeuren. En ik, ik, ik heb in, in, in hoofdlijn ook nog steeds moeite... dat een band gewoon en zaligheid verkoopt uh, voor een commercial... en dan 10.000 euro krijgt. En dat is het dan. Maar er zijn gewoon heel veel interessante uh, tussenvormen mm. uh, te verzinnen. Ik denk... Het wordt gewoon moeilijk als bands uh, uh, uh, muziek maken voor uh, uh, commercials uh, uh, uh, en, en dat doen. Maar ik heb een fantastische opname van Marvin Gaye die Coca Cola zingt. Weet je wel? Wij vinden er is niemand cooler en credible dan Marvin Gaye. Maar die zong in '71 gewoon keihard een Coca Cola commercial, hoor. En die klinkt prachtig, kan ik je vertellen, want die man kon gewoon geweldig zingen. En dan zingt de hele tune van de commercial live. Ja. Dus ja, het, het is ook ja, het is, het is een beetje van alle tijden en. Ja. Ja, je zult ook herkennen, een goed voorbeeld is natuurlijk ook altijd Elvis, weet je wel. Wat wij cool en credible vinden, uh, uh, ja, want hij schrijft zijn eigen songs en Marco Borsato schrijft niks, dus dat is niet credible. Ja, Elvis schreef ook niks, weet je wel. En, uh, ja. Ik vind het nog steeds een held. Ja. En dat vinden we allemaal. Dus ja, het is, het is heel, ja, het is moeilijk. Ja, die, de, de oude kunstenaars waren natuurlijk ook vaak opdracht Ja, en, zeker. En Bach, die heeft ook bijna ja, alles in, in opdracht geschreven. Ja, die waren gewoon mensen die als de koning het liep, ja. dan schreef hij een stuk, want ja. dan werd hij betaald. Ja. Maar... Dat maakt hem niet minder talentvol en niet minder goed. Ja. Weet je, wel? En het, is, het is dubbel hoor, want ik bedoel, er is ook heel veel... denk dat de voorzitter een goed voorbeeld is, waardoor heel veel middelmatigheid op het schild wordt gehezen. Daar heb ik ook moeite mee, weet je wel. Er staat iemand die, uh, die één keer een heel goed liedje 400.000 keer heeft geoefend voor de Spiegel de afgelopen vier jaar. Dat zingt, dat iedereen denkt, wow, dat is te gek. Een week later het in vier dagen moet repeteren een ander liedje en dan gigantisch door de mand valt. Ja, dan, dan zie je wel wat talent is, weet je wel. Iemand als Jeff Buckley, die gaf je... Uh, altijd is kort je ziek en dan zong hij nog de tranen in je ogen. Mm -hmm. weet je? Ja, dat is wel een andere koek. Ja. Weet je? Dat is, en, en dan, uh, maar goed, dat zie je wel terugkomen. Weet je? De mensen die daar echt heel goed in zijn, die blijven dan, uh, dan wel. Weet je? Er zitten al een paar bij die dat heel goed kunnen. En de bulk is gewoon niet zo goed. Mm. En wat jou betreft, de, de, de mensen die de musielievehebbers... Uh, de jonge mensen, maar ook mensen van onze leeftijd... zeg maar. Is daar verandering in, wat jou, jou betreft? Gewoon de passie om, om de laatste muziek te hebben of nou ja, te hebben? Ja, nou, maar... ik zie dat bij studenten die ik lesgeef op de HQ en bij mensen met wie ik nu werk, die allemaal jonger zijn. Die, dat element zit er echt wel in. Dat heeft alleen vaak een heel andere verschijningsvorm. En, uh, maar dat is ook altijd zo geweest. Weet je, hoe jij en ik muziek beleefden, dat was ook anders dan hoe jouw ouders en, en de mijnen dat beleefden. Ik ik, nou ja, het is dat ik daar nu gewoon heel druk mee bezig ben geweest, dus daarom haal ik dat voorbeeld veel aan. Uh, afgelopen half jaar ben ik gewoon heel druk geweest met Best kept Secret. En als ik keek wat daar rondliep qua uh, publiek... Dan, zijn, dan waren we heel gelukkig met de mensen die er kwamen. Nou, en ik durf te stellen uh, uh, dat dat het publiek is van echt oprechte muziekliefhebbers... die daar ook voor kwamen. En dat we heel op bezig zijn om dat hopelijk te bewaren. Als ik uh, in december uh, bij Le Guess Who in, in Utrecht ben... dan lopen ook daar echt oprechte muziekliefhebbers rond. En die beleven het wel op een iets andere manier. Maar ze zijn toch vaak heel aandachtig... Zijn heel nieuwsgierig naar nieuwe dingen. En dat, ja, dat vind ik... Dat is, daar voel ik me heel erg bij thuis. Dat vind ik heel tof. Ik ken ook 80% van wat Well and Hoe staat. Niet eerst niet. Maar ik vertrouw de smaak van de programmeurs. En ik word dan wel... Uh, ik zie vijf optredens die uh, middelmatig tot niet zo heel erg goed zijn. En twee waarvan ik dacht nooit van gehoord. Fantastisch. Dat had ik niet willen missen. Ja, dat is toch een hele lekkere manier van, uh, van muziekbeleving. En ik zie daar heel veel mensen. Dat soort dingen lopen heel goed. weet je wel uh, Dat soort festivals. Festivals... Of muziekdingen die, die minder scherp of minder helder geprofileerd zijn. Dat is lastig, denk ik, weet je wel. Maar dat is deze tijd ook er is zoveel. Dat ik denk dat je... Uh, uh, nou, ja, dat is ook de reden waarom ik zo scherp blogde natuurlijk. Uh, ik denk dat er zoveel blogs zijn. Je moet wel uh, een beetje smoel hebben om, uh, om een beetje publiek uh, uh, te kunnen opbouwen. En het mag best uitdagend en prikkelend uh, zijn. Ik denk dat, dat dat ook voor heel veel uh, uh, muziek geldt. En dan denkt iedereen meteen weer bij prikkelende muziek. Dan moet het zeker een punkrock zijn. Nou, ik hou ook van hele prikkelende Middle of the Road. hoor. Ik weet dat jij een groot Steely dent fan bent. Nou, dat zullen heel veel mensen de slikste band alle tijden vinden. Maar er zitten in arrangementen en in speelwijze natuurlijk heel veel heel prikkelende dingen. Die je alleen maar hoort op het moment dat je daar veel waardering voor hebt. Of daar heel goed naar geluisterd hebt. Voor mij, ja, voor mij zit het niet in per se. Ja, ik, ben hem, ik hou van, ik hou van uh, korte, snelle dingen en snel to the point komen. Maar ik kan ook heel veel... Uh, uh, Rumors is de beste plaat die ooit gemaakt is, weet je wel. En dat is gewoon een slik E.O.R. plaat. En uh, ja, gewoon niet te overtreffen liedjes die met een geweldige passie zijn gebracht. En waar je tussen de regels en de noten doorhoort. Dat ten alle kanten rammelde en, en, en, en spannend was. En uh, het niet, niet goed ging daar, weet je wel. Nou, dat, dat is mooie muziek volgens mij. Ja, omdat het juist... Omdat er, Paar dingen niet helemaal ja, het ja. het het, het wringt ergens weet je wel hoe slik het ook is, het is gewoon uh, uh, 70s uh, FM rock, maar ja. ja, het is toch ook het is heel spannend en intrigerend weet je wel, want het heeft voor mij altijd te maken met de beste liedjes, maar ook in dingen die onhoorbaar zijn en die, die daarin uh, in zitten. Ik zie jou het ook wel vaak over, uh, over opnemen uh, zeggen, mm -hmm. maar ik had het met Bertolf. Uh, Heel erg. Ik, ben, ik heb de laatste plaat een beetje geënerd voor hem en zijn management toegedaan. Nou, dat was de derde plaat. En hij is een absolute perfectionist en een krankzinnig goede muzikant. Echt een hele goede gitarist. Uh, zal hij niet snel van zichzelf zeggen. Hij vindt zichzelf volgens mij ook een hele middelmatige zanger. zullen andere mensen ook anders over denken. Maar ik zag bij die plaat dat hij heel erg... Uh, dat hij Zoals ik het zelf gezien heb bij die twee platen die hij eerst had gemaakt, uh, alles goed wilde doen. En dacht dan, als ik op alles goed doe, met alle zang en alle takes. En daar speelde heel veel zelf in, met na, volgens mij ook bijna op de drums, na alles zelf. En al die sporen perfect zijn, dan is het eindresultaat ook perfect. Maar die ja. derde plaat, dacht hij, dat is helemaal niet zo. Het is helemaal niet zo dat als alles perfect is, dat dus die stapeling van die sporen uh, en dat perfect gemasterd, dus ook de perfecte plaat zijn. Dat is niet zo. En bij die laatste plaat heeft hij het met Frans Hagenaars gedaan... die natuurlijk de meester is in... Nou jongens, doe maar even wat en dan zien we wel wat we opnemen. Dat is ongeveer zijn, uh, zijn credo. En ik, ma ik, ik maak het heel flauw, maar dat is natuurlijk wel een beetje wat, uh, uh, wat hij doet. En je zag ook Bertolt daar aan het einde soms van denken... Is het wel goed wat we hebben opgenomen? En Frans heeft heel erg gezien... Ja, dat is goed, weet je wel. Het wordt niet beter als we deze zangtijd nu perfect gaan maken. Dan, dan, dan gaan we dat niet beter krijgen. Niet voor het gevoel wat jij wil. En ik denk dat Bert of heel gelukkig is met die plaat. En dat, dat vind ik heel mooi in, in, in, in muziek. En ik denk ook dat hij een lijst van verhonderd dingen kan opschrijven. die muzikaal gezien niet perfect zijn. Hij zegt: Als ik dit overzing, is het muzikaal gezien perfecter. Maar het wordt er geen betere plaat. Ja, ja. Ja, dat vind ik heel tof om te zien. Ja, ja dat is een leuk, leuk aspect ook wat je aanhaalt. Want jij hebt dat op, op EHPO ook altijd wel zijdelings erbij betrokken. Het was misschien niet de hoofdmoot, weet je wel. Nee. Maar. Uh, dat is bijvoorbeeld ook een kant waarvan ik denk ja, er wordt altijd zo zwaar onderschat of te, er wordt eigenlijk weinig mee gedaan in Nederland van, je hebt wel die classic albums, zoals ja. je hebt het tv-programma en je hebt inmiddels natuurlijk heel veel YouTube-video's uh, over dit soort dingen over hoe het is gemaakt niet. ja, precies ja. En, dus ja, ik kan me ook wel voorstellen van zeg maar, de, de, degene die zeg maar jouw, jouw noem dat, stokje gaat overnemen of zo misschien ook ook dat aspect, aspect kan meenemen. Tom ja. Beek doet het ook een beetje. Weet je, ja. die, die, die, die, de, de muzikaliteit van ja. wanneer je ja, liedje dat nou het, ik goed heb, en wanneer, ja, wanneer ja, is wanneer... Ik heb het daar wel te dat weinig kaas van gegeten. Ik ben wel, ik heb de hele tijd E&R gedaan, dus ik heb, ik ik, ik, ik heb geen kaas gegeten van deze hele musicaliteit. Ik zie jou daar ook vaak over blog. Ik snap dat niet. Ik kan geen noten lezen, ik kan geen muziek in de zin, instrumenten spelen. Ik kan niet zingen, dus ik luister als een luisteraar en dan kan ik vaak wel aan de hand van andere muzikale referenties uitleggen waarom ik het zo goed vind zo, zo, zo praat ik ook met, uh, met muzikanten daarover uh, wat ik wel heel veel gedaan heb op mijn blog en dat raakt daar ook aan is uitgelegd wat de waarde van het, het vertellen van het maken van dingen, dus het verhaal achter de plaat dat dat van gigantische waarde is voor uh, uh, muzikanten Want dat, dat is de nummer 1 misvatting, ik heb hoeveel muzikanten ik nog steeds niet aan mijn bureau bij wijze van spreken krijg die zeggen, ja, mijn plaat is af en wat nu? En zeg zeggen, ja, je hebt gewoon je grote kans gemist. Want de making-of van die plaat, de, de, de filmindustrie is daar groot mee geworden. Die hebben uh, bonus-DVD's volgeplemd met uh, uh, uh, deleted scenes, uh, takes van regisseurs die praten over het opnemen. De muziek die daar had gezeten, maar die we niet gekleerd kregen. Uh, uh, uh, de trailer, alle, dat is allemaal making-of materiaal. Wat niet tot de hoofdmoot de film uh, behoorde, maar uh, waar de... Goudgelamineerde uh, uh, limited edition uh, bonus dvd's, en dus de handel bij gefloreerd heeft, en waar je publiek mee opbouwt en waarmee je appelleert aan je hardcore fanbase. Nou, dat is bij muzikant uh, Idemdito zo, weet je, dat onderschat ze ten een. Maar ja, moet dan al die, uh, die rot demos moet. Ja, die moet je dus inderdaad online zetten. Hm. En daar moet je iets mee doen. En je moet laten zien hoeveel effort en tijd en zweet je hebt gemaakt om het product, die 12 songs op die plaat of die 1 mp3 download dat daar heel veel aan vooraf ging. Want dat is een manier om je publiek bij je proces te betrekken. En dat is gewoon een doodzonde als je dat niet doet. Dus daar ligt er zeker kansen voor mensen. ik denk ook wat jij zei, dat er zeker kansen liggen... voor mensen die, uh, die echt naar muziek kunnen luisteren. En dat kan ik niet, weet je wel. Ik ben gewoon een... Uh, een radioluisteraar, dat ben ik. Ja. Ik verleer ja. het wel, ik probeer... Wel, daar ben ik natuurlijk wel... ik ben niet gek, dus ik probeer wel... Uh, gefundeerd daar kritiek op te leveren... op basis van heel veel luisteren en een... Uh, ja, een smaakding waar ik me waar ik wel over nagedacht heb en heel veel over na waarom ik iets goed vind. Maar uh, je zult mij niet horen zeggen van uh, nou, uh, dan wordt hier een lekkere C gespeeld. Maar als je er nou een uh, G had ingestopt, dan was het misschien nog wel beter geweest. Mm. Weet je? Ik weet niet eens wat ik nu zeg. Mm. Ik snap het niet mm. wat ik nu zeg. Maar als je het ziet op video, dan spreekt het je wel. Ja, heel het. erg, als ik die, die, die, die zo'n Jeff Picaro zie uitleggen wat die, uh, hoe hij de, de break van uh, uh, Rosanna heeft gemaakt. Of, uh, uh, nou, het beste voorbeeld is een enorme hit op mijn blog geweest. Dat is de oorspronkelijke opname van Purple Rain van Prince. Uh, die die in een show in 83 in Minneapolis volgens mij heeft gespeeld. Die versie is op volgens mij vier of vijf edits na de versie geworden die op de plaat Purple Rain staat. Als ik naar kijk, dan springen tranen mee in mijn ogen. Dat is ongelooflijk, daar zie je gewoon... Uh, en dan zie je gewoon goud geboetseerd worden. De hele solo, alles wat daar gemaakt wordt, de riff, de zangtakes, staat allemaal op die live opname. Die iedere keer natuurlijk de prins van internet gehaald worden. Die is natuurlijk uh, legendarisch voor uh, zijn Paisley Police die alles eraf haalt. Maar hij staat op Dailymotion, kun je hem altijd nog wel terugvinden. Nou, ik vind dat ongelofelijk om dat te zien. Ik geloof gewoon niet dat het internettijdperk mogelijk heeft gemaakt dat we dit kunnen terugzien. Dat... Zo'n klassieke moet je je voorstellen dat van Stairway to Heaven dit er is. Dat, dat zou toch ongelooflijk zijn. Dat je Freddie Mercury uh, ziet bedenken hoe die Bohemian Rhapsody maakt. En ik heb aan allebei die laatste nummers echt de scheid. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik kan het echt niet meer horen. Dat heb ik minder met Purple Rain. Maar mensen, kinderen. Ik wil echt wel Brian May en, uh, en, en, en Freddie Mercury aan Bohemian Rhapsody zien uh, sleutelen. En dat moment zien waar Freddie dacht... Ik ga volgens mij even 294 overdubs door over onze vocalen doen. En dat iemand daar in die ruimte moet hebben gezegd: Freddy, ga je dat nou echt doen? Ja, ga ik doen. En dat kan helemaal niet, jouw gast. Dat kan niet. Ik ga het doen. In Sim geen reden wat jij ervan vindt. Want dat moet hij gezegd hebben, of in ieder geval gedacht hebben. Want iedereen verklaarde hem daar te doen: Kom op, we hebben er nu 294, we doen er nog acht. Kom op. Ja, dat is toch geweldig? Dat lijkt me ja. geweldig. Dat mensen dat, ja, dat soort gekkigheid doen, weet je wel. En daar zijn dan wat jij zegt, die classic album dingen van. En, uh, Ken je dat verhaal van die Rolling Stones journaliste die een keer bij Stevie Den was? Nee. Coucho, de laatste ja. plaat van Stevie Den, de meest gelade plaat van. Ja. Die is de hele dag bij, bij een opname. Ze zijn bezig met de backvocals van Babylon Sisters. Ja. Die Rolling Stones journalisten zit er, denk ik net zo in als jij. Komt s ochtends vroeg binnen, hoort die backvocals, You gotta shake it baby, you gotta shake it. Denkt, maar nou, klinkt lekker. Zijn ze de hele dag bezig met die backvocals. De hele dag, denkt zij, wat zijn ze in godsnaam aan het doen? Aan het einde van de dag hoort ze de finale opname... waar Faken en Becker helemaal lyrisch rondjes door de studio maken. Ja. En zij zit heel aandachtig te luisteren... en heeft sterk het gevoel dat het precies zo was... zoals ze ochtends begonnen waren. Ja. Alleen Faken en Becker waren helemaal tevreden. Ja. Want ochtends waren die timing en de, en de, en de, de, de tuning was net even anders. Ja. Weet je wel, shake it, of ja. net, weet je wel, misschien net even anders... En ja, dat is ook wel eens een mooi verhaal. Ja, ja en het is natuurlijk ook klassiek dat dat soort muzikanten er altijd op plaat 4 of 5 achter komt. Dat take one of take two vaak gewoon de beste is, ja. weet je wel. Uh, ook hoe glad je het allemaal doet en hoeveel muzikanten daar niet achter zijn gekomen. Ik geloof dat Bob Dylan uh, en uh, Van Morsen, die, die, die, die geven die bands gewoon allemaal uh, uh, sheets. Die Ze zeggen, ja. dit is dus de song. En uh, Tom Petty doet het volgens mij ook en zegt, dan gaan we hem spelen. Ja. En dan, euh, nou, de derde moet hem wel zijn, jongens, want anders ben ik er klaar mee. Ja. En die, die zijn natuurlijk heller gaan, gaan waarderen dat het bloed dat in die eerste paar takes zit en dat er langzaam uit als je er negentien van maakt, dat, dat, dat, dat, dat het niet meer is, weet je wel. Ja, ja. En je ziet ook weer, uh, McCartney en allerlei dingen, dan weer teruggaan naar trends dat ze het wel weer doen en dan weer een paar platen maken waarbij ze allemaal eerste takes doen en dat dan een producer tegen zegt, ja, maar McCartney, niet alles wat jij maakt is geweldig. Misschien moet je op sommige dingen ja. toch even wat langer zitten. Ja, ja ik, dat vind ik een hele fascinerende proces. Hè? Wat volgens mij gewoon waar is. Ik heb het laatste boek gelezen van Ken Scott, de technicus van de ja. Beatles. Uh, nou, Every Road uh, to City Stardust heet, heet het boek. Ja. Every Road to City Stardust, ja. Want daar heeft ook bij Bowie al die klassieke ja. platen gemaakt. Maar Bijvoorbeeld de opnames van White Album waren gewoon... Ja, saai. Ja. Gewoon dagen opnemen en prutsen en er kwam gewoon niks uit. Nee. Maar uiteindelijk wel een broer weer om te praten ja. uit maar maar ja, dat heeft maanden of een jaar geduurd of... Waar nee. natuurlijk Abbey Road en toen gingen ze nog letter er tussendoor doen, waar ze zich natuurlijk ook helemaal de tyfus verveelden en saai. Uh, ja. ja. En Abbey Road is daar volgens mij, dat staat natuurlijk ook in alle literatuur, een antireactie op. Ze wisten dat het eindig was en ze dachten gewoon, ga nog één keer een hele tocht paat opnemen, die nemen we gewoon lekker op. Ja. En that's it. Ja. ...van de frustratie van het opnemen... ...van de White Album en Let It Be, denk ja. ik. Ja. Weet je wel? Daar hebben we geen zin meer in. En dan, en dan klinkt die plaat in één keer weer heel lekker. Weet je. We gaan bijna weer terug naar Revolver of... Uh, ...Rubber Soul. Want het is natuurlijk ja. ook al Sgt. Pepper, White Album... ...en dan Let It Be. Er zijn natuurlijk drie platen waar verschrikkelijk over nagedacht is. Ja. Of, of over nagedacht. Of een concept aan de grond zag ligt. Of heel lang aan geknutseld is. Of de frustratie... Uh, uh, uh, huizenhoog uh, uh, werd. En vaak allemaal tegelijk. En Amy is natuurlijk toch meer de plaats van... Oké, okay, let's do it one more time, weet je wel. Just the four of us en uh, ja. daar gaan we. Ja, en die hele verhalen daarachter is natuurlijk heel interessant. interessant. ja gewoon Die maken eigenlijk, die platen denk ik ook gewoon... van die hele verveling achter White <coughs> Album. Ja. Heeft, eh, ik bedoel, White Album is ook een ratje toe... met allerlei ja. takes die niet helemaal worden afgemaakt. Nee. Dus zelfs het laatste akkoord van... Uh, weet dat nummer ook al, ja? Het slotnummer van White Album, van kant B. Dat ja. is gewoon het laatste akkoord, staat niet op take, nee. omdat er gewoon, weet ik het Dat was een of andere take zo van... De takes, uh, van uh, ja. Waarloos gooien weg. Het is ja. toch wel leuk. Laat op, we dat oh, is wel leuk. Het ja. is eigenlijk ook wel leuk dat het laatste akkoord eruit valt. Ja, maar het is een soort van... Ja, Whitehall ja. staat helemaal vol met van die rushes. De ja. Ja. Ja, nou, gek ja, is ja. dat gewoon. Van waarom hebben ze dat gedaan? Ja. Ja. Ja, ja, dat is, de, de Beatles is natuurlijk het schoolvoorbeeld... ...van waar uh, een band en muziek... Uh, ...zoveel meer gaat leven... ...door, uh, door verhalen en ja. door... Uh, ...ja, het is klassiek natuurlijk. Het is voor all, all, all, alle bands waar ik heb... ...gewoon klassiek over hoe dat werkt... ...en de chemistry tussen mensen... Nou, ik ben een hele grote Smits-fan, dat weet ook de hele wereld. Weet je is datzelfde. Ik, ik zat gisteren nog met een stagiair van ons... Uh, die dat ook wel uh, snapt. Die zegt, ja, het gaat gewoon over de romantiek die in een bandje spelen zit... die de Beatles natuurlijk tot in het extreme hebben doorgevoerd... die rond, een, rond uh, de Stones ook een tijd lang hing... maar die natuurlijk nu echt heel, helemaal weg is op dat soort manier. Het is wel Mick en, en, en Keith, maar hij heeft ook niks te maken... met wat het mooie is aan een, een banding en waarom, uh, uh, waarom de Smits ook zo goed zijn. Omdat dat ook gewoon een soort chemistry tussen die twee is. Tot die hoogte zijn ze daarna, ze zijn tot grote hoogte nog daarna geweest. Maar dat, dat is gewoon heel bijzonder, uh, weet je wel. En de verhalen die dat oplevert en dat je het ziet op het podium en dat je het gewoon voelt, weet je wel. Dat zijn gewoon allemaal hele, hele toffe dingen, vind ik. Daar ja. ben ik echt wel een sukker voor. Maar in Nederland doen we eigenlijk heel weinig met, die, met, met die, die, die, dat koesteren van die beentjes of zo. Nee. Nee. Ook. Ja, altijd veel te laat, weet je wel. Dan gaan we in één keer wel maar roepen dat Valitax toch wel heel goed was. En dat uh, ja. die gitaristen dat, dat dan heel bijzonder was. En dat soort dingen, dan zijn die mensen al dood, weet je wel. Ja, ja Thielman Brothers uit Den Haag, ja. die zijn eigenlijk ook gewoon miskend, weet je wel. Ja. Voor die tijd was dat echt gewoon, ik bedoel... Uh, Ongekend wat zij deden. Ja, ja, ik bedoel, zijn broer ging met een bas op zijn buik liggen op de grond. En ja. die Thielman ging daar met die gitaar bovenop staan, weet ja. je 1957, dat ja. is gewoon godverdomme 10 jaar voor Hendrix. Ja, ja dat is ongelooflijk. Maar ja, dat waren Indos en die werden helemaal weggediscrimineerd. Ja. En, maar ja, in die tijd, ook, 65 de Rolling Stones ja. in het koehuis. De hele tent werd afgebroken. Ja. Mensen werden zo gek dat ze de stoelen eruit hadden. Ja ja, ja, ja, ja. Alleen mooi ja, is dat, hè? Dat is, ja. Ja, ik, dat vond ik, ja, dat is toch onweerstaanbaar aan popmuziek, vind ik. Dat blijft altijd onweerstaanbaar. Als je. Uh, ik het heel sterk toen ik die drie jaar Kite uh, uh, zijn marketing mm -hmm. deed. Daar waren de reacties op die shows... Dat, was gewoon, dat ging alle perken te buiten. Jankende mensen, weet je wel. En dat je echt hoe kan dit? Ik stond bij La like, Guess Hoe de mede afgelopen mei. staat Kroonin daar gewoon rechttoe recht aan. Drie, vier akkoorden punkrock te spelen. En, en het is echt net alsof je denkt... Alsof dit nog nooit eerder is gedaan. Het is echt, believe me... Het is een miljoen keer eerder gedaan. De OC is er achteraan, die hele tent helemaal mad, weet je wel. Ja, dat blijft toch onweerstaanbaar. En wat wordt er nou gespeeld? Ja, gewoon twee gitaren, bas en een drum, weet je wel. Dat slaat helemaal nergens op eigenlijk. Maar ja, het is dan toch ja, het is onweerstaanbaar. En ik blijf dat toch ja, echt heel fascinerend vinden, dat dat zo onweerstaanbaar is. Ja. Ja. En dat hou je dus nog na, na al die jaren? Ja. Alleen je ja. gaat daar niet meer over schrijven? Nee, ik ga daar niet meer over schrijven. Ik ga het, uh, en ik ga ook niet over die andere dingen meer schrijven. Ik ga andere dingen doen. Ik denk wel dat... Uh, ik sluit niet uit dat ik... Er waren ook zoveel andere dingen die ik heel interessant vond... en die ik ook wel overschreef... maar eigenlijk niet echt onder die, die, die, die headerpaste... die ik erop had gezet en die er vijf jaar boven heeft gestaan. Mm. En ik deed dat wel over boeken... en over wat de boekenbranche meemaakt. Want die zijn natuurlijk nog allemaal nog aan de beurt. Die krijgen het nog allemaal. En de filmindustrie die gaat er ook nog aan... Uh, ...en ik, dat paste gewoon... ...dat, werd zo, dat, dat, dat ging soms over ringen ...en dat vond ik al uh, tricky... ...maar ik, ik onderscheid van een hele filosofie... ...dat een blog gewoon nog steeds een heel machtig medium is... ...dus ik sluit niet uit dat ik ooit weer een... Uh, ...na de vakantie aan het einde van het jaar... ...weer een blog doe... ...waar ik volgens andere regels ga bloggen... ...minder regelmatig... ...want dat was gewoon de heilige regel bij EHPO... ...iedere dag... ...de, de onderwerpen waren afgebakend... ...de titel was afgebakend... ...de doelgroep was afgebakend... ...dat maakte het volgens mij ook allemaal heel sterk... Uh, maar uh, uh, ik, uh, een andere vorm en een combinatie gewoon, ik, zoals ik er nu over denk maar dan moet ik misschien op vakantie eventjes op het strand over nadenken zal dus veel meer zijn uh, wat mij bezighoudt of zo. en dat zijn heel veel meer dingen ook nog uh, ik, ik, het voordeel van het blijf je de blog hebben en een naam hebben opgebouwd op, uh, op bloggen en ook denk ik zeker op twitter uh, is dat je wel merkt dat mensen gewoon geïnteresseerd zijn of wel eens willen horen. En ik sla, sla mezelf echt niet absoluut op de borst. Over hoe ik ergens tegenaan kijk. Weet je, dat is gewoon leuk. Dat heb je opgebouwd met bloggen. Uh, en daar denk ik dat je weer van daar zou ik van kunnen profiteren door aan het eind van het jaar gewoon nou ja, noem het de werktitel. Uh, wat, mij, wat, wat nieuws bezighoudt: blog te kunnen beginnen. En ik denk dat dat voor verschillende mensen, dat die dat wel zouden willen lezen. Maar ook daar weer. Ik ga het echt niet doen om 100.000 volgers op te bouwen. Ik vind dat, gewoon, ja, dat is gewoon niet het doel. Het is het doel omdat je denkt dat je iets te vertellen hebt... wat interessant is om te delen en de waarde van het delen heel hoog vindt. Dat, dat is voor mij het doel, weet je wel. En ik vind het prettig om te zien als dat dan ook gebeurt. Gebeurt het niet, dan is dat maar zo. Ja. En misschien is die wereld ook zo uh, toch wel behoorlijk veranderd... Ik, in de loop der jaren dat als je bijvoorbeeld op mail, nou wat jij ook veel fanatiek gebruikt natuurlijk Twitter ja. Twitter is natuurlijk één grote verzamelplek waarbij je eigenlijk van Twitter af elke keer gaat en naar een of andere ja je, je klikt op een linkje ja. en je komt ergens terecht en waar je terecht komt dat maakt niet veel uit weet je omdat nee. iemand heeft een tip gegeven nee de, ik ben de, nog steeds wel als misschien een marketingman in mij wel fan van het feit dat je dus wat ik net al eerder zei een hoofdkwartier creëert wat ja, ja. een blog voor mij was ben ik met het uitgangspunt van, en een soort van doel ja, en missie. Ja, vind ik wel heel fijn. Ik vind het vaak wel werken, weet je wel. Ik, bedoel, ik blijf toch ook een marketeer en ik blijf toch altijd wel denken dat je iets wil bouwen... en nogmaals niet dat je naar tien of honderdduizenden views per se hoeft... en dat iedereen mij allemaal maar volgt op Twitter. Maar wat Want, kan je meer bouwen dan, dan nieuws? Ja, ik weet, ik weet het niet. Je, je, ja, het is misschien ook wel de, de, de neurote, de autist in mij... die het dan allemaal uh, op één plek wil hebben of zo. Ik vind dat prettig, overzichtelijk. Ik weet niet, het is gewoon lekker om het een soort één plek te hebben... een tumbler of een ding waar het allemaal staat. Ja, en het weet, is al niet zo nu, hè? Maak wel onderwerpskeuze, bedoel ik, want dat is natuurlijk... Ik kan ja, ook dat, dat, beetje... ik, ik denk dat ik dat, dat, zoals ik er nu over denk... zal dat veel losser zijn dan het nu is. Dat zal veel breder zijn. Het zal gewoon wat ik, wat ik tegenkom, wat me bezighoudt... wat ik interessant vind. Ik had nu al heel veel, Ik denk dat ik het meer doe zoals ik het nu op Twitter doe, weet je. Daar retweet ik ook dingen die ook al denken mensen... dat mij dat niet bezighoudt, die ik dan gewoon interessant vind. Of die ik tegenkom en zie. Die vorm zal het meer hebben. Ja, want op Twitter. Je bent een EHBO. Ja. EHPO. Je, je, je twittert eigenlijk gewoon over de dingen die je bezig hebt. Ja. Sinds jaren ook. De ja. boekenbranche inderdaad. Ja, die mag ik ook wel graag aanpakken. Want die mensen snappen er ook geen hout Heb je ook boeken. wel een beetje bij EHPO op de, op de site gedaan. Ja. Maar Twitter is eigenlijk wat, wat breder misschien. Wat jij ja. zelf bent. Dan, ja. Ja, dan, zeker. dan mis ja, de missie die je met EHPO hebt. Ik doe daar ook de voetbalfoto's van mijn zoon. Ja. En ik zit ook nog te denken over een vorm... dat die ook op die tumblers zouden kunnen ja. passen. Ik vind dat gewoon tof. Ik denk dat, dat als mensen weten wat je bezig houdt... En, en mijn kinderen en voetballen op zaterdag... dat houdt me bezig. Dat vind ik ontzettend leuk. Zegt ook iets over wat ik op maandag tot en met vrijdag post. Ik geloof daar heel sterk in. Dat, heeft, dat werkt op elkaar in, op een subtiele manier. Maar dat mensen weten dat ik een zoon heb... die uh, in de D8 speelt... dat Ja, maar goed, misschien beeld ik het me maar in. Maar ik denk dat dat zo is. En dat ik... Uh, een fotoplaats van... Uh, dat ik heel ergens lekker eet of zo. Ik Het is mm. ook allemaal natuurlijk... het is ook allemaal... Uh, kietjes en shit. Maar ja... Nou, het is wel wie ik ben. Dus dat is dus dat... Uh, en dat ik daar dan nog volgens op verlies op Twitter... en shit maar me ook helemaal gereed. Weet je wel. Die mensen die helemaal niet van voetbal houden. De voetbal van jou altijd. Ja. Dat vind ik tof, weet je wel. En ik zie dat bij jou ook. Bij jou zit dat Haagse er natuurlijk heel erg in. Dat hoort bij jou. Dat is tof. Weet je wel een... Uh, dat je uitlegt uh, af en toe uh, wat er goed is aan de gemeente en wat die verkeerd of fout doen. Dat hoort erbij. En Je bent een muzikant en uh, daar verdien je de kost mee. Maar het hoort ook bij dat Haagse. Ik vind dat heel tof. En bij mij hoort dat Utrechtse. Ik denk dat, dat het is ook altijd heel bewust geweest dat ik op mijn blog Utrechtse feestjes neerzet. En dan zei iedereen, ja, maar mag ik het met mijn chronische feestje op een wel. Maar ik denk meer Utrechtse feestjes. Dat, dat, dat, daar kom ik vandaan. Dat is, waar, dat is waar mijn visie op gebaseerd is. Op de muziekstad die Utrecht is. Weet je wel, die maakt een heel belangrijk onderdeel uit van wat ik ben. Uh, uh, uh, en ook wat ik op zaterdag en zondag doe. En ik geloof daar heel erg in bij, uh, bij bloggers. Weet je wel. Ik vind het ook heel goed aan Lef grote. Uh, ik lees niet al die shit als hij uh, uit eten gaat of zo. Of als hij vertelt dat hij uh, op skiefkantjes gaat. En dat er weer powdersno ligt in, uh, in Aspen. Maar het is wel wie hij is. Dus dat is, zegt toch iets over hè? Hij doet dat heel raar. Ik zie, weet dat heel veel mensen dat heel gênant vinden dat hij dat doet. Maar het is, ik vind dat gaaf. En je krijgt het door een band met die man. Ja, ja. Nou, met met, met, met lef heb ik niet heel snel een band. Want dat is natuurlijk een heel raar naar mannetje. Maar waarom? Ja, waarom heb je niet snel een het band? Het is gewoon nou? een kwalletje. En dat ben ik ook wel een beetje. Maar ik vind dat, dat is ook waar hij hem zo goed is. Weet je wel. Hij neelt het vaak zo erg. En het is, hij is zoekt schoolvoorbeeld. Die tot in het oneindige dezelfde vier dingen herhaalt. Hij is echt, iedere week schrijft hij hetzelfde. En dat is echt ziek. Maar ja, Howard Stern, van wie hij een groot fan is. Doet volgens mij ook al jarenlang gewoon hetzelfde. En that's why is Howard Stern. Dat werkt gewoon. En ik denk daarom ook... Ik denk ook niet dat ik mijn Twitter-handel uh, ga veranderen. Mensen weten gewoon ja, e dus dan weet je gewoon... Dat krijg je ervoor. Het is ook wel handig, vier letters. Ja, en ik denk voor jou ook dat die muziek ja. er niet uit te halen nee. is. Ik bedoel, je dat doet het tijdens van een paar bands. Dus. Muziek en marketing gaat er nooit uit. Je eh, zal nee. alleen jezelf moeten bedwingen om er niks over te schuiven. Dus nee, maar dat is ook wel een van de redenen geweest... waarom ik een beetje ben gestopt met bloggen. Dat ik nu weer werkzaam ben in de muziekindustrie... en minder, een, uh, minder langs de zijlijn sta. Wat ook een bewuste keuze is geweest. Uh, moet je soms, soms dingen echt, kun je effe, echt even niet zeggen. Dat is gewoon niet tof om dat te doen. En dat vind ik jammer. Uh, uh, ik kan dat niet, soms niet meer zo scherp doen als ik dat uh, een paar jaar geleden wel deed. Volgens mij ben ik, er niet, ben ik nog steeds wel vrij uitgesproken. Maar uh, echt iemand de huid vol schelden uh, bij wijze van spreken. Dat, dat zal ik niet snel meer doen. En dat was ook wel een klein elementje waarbij ik dacht... Weet je, als dat niet meer op die manier kan, gewoon dat je simpelweg uh, zelf in de front staat... Moet je misschien gewoon even wat, uh, wat anders gaan doen. Ik ben ook wel denk ik milder geworden hoor, daarover. En dat heeft ook gewoon te maken met, uh, met het feit dat dingen ook echt beter zijn geworden in de muziekindustrie. Er is minder vanuit het EHPO perspectief waar ik vind dat ik tegenaan moet schoppen. Omdat gewoon een aantal dingen echt de goede kant op gaat. Nou, dus dan, uh, dan hoef je, kun je er milder over zijn. Er zijn nog steeds genoeg dingen, ik noem het net al Kuik. Waarvan ik echt nog wel kwaad word als ik daarover praat. Maar ook heel veel dingen, dat dingen, gaat hartstikke goed. En dat is echt wel beter geworden dan uh, in 2008. Dan Spotify is gewoon echt wel next level waar het heen gaat. En dan kunnen we weer heel lang praten over hoeveel muzikanten... ...daar uitbetaald krijgen. Dat vind ik ook niet tof. Maar goed, dan moeten we dan maar even aankijken de komende paar jaar. Ja, geld verdienen online zal nog wel even een uitdaging blijven. Ja, dat blijft toch. En ook dat voor bedrijven is ook alsof, alsof Alsof het in 1970 makkelijk was voor... Uh, toen was het ook gewoon ja. uh, 94% van de muzikanten hield ook geen stuiver aan over... ...en 6% wel. Dat is echt niet veranderd hoor. Mensen denken dat door internet in één keer iedereen geld kan verdienen. Het is nog precies dus in 1977... Er was ook 6% die er een toffe en dikke boterham aan verdienden En 94% die liep te sappelen. Dat is echt niet veranderd. Het is echt niet een soort wondermiddel. Wat uh, allerlei shit die 30 jaar geleden aan de hand was. Nu in één keer uh, verandert. Integendeel. Heel veel dingen zijn er gewoon heel erg hetzelfde.